Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De bedreigde loodgieter uit Vlaardingen is overleden. Zijn advocaat zegt dat zijn dood waarschijnlijk een medische oorzaak heeft. Volgens de regionale omroep Rijnmond is loodgieter Ron van Uffelen... afgelopen zaterdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht... omdat hij hartproblemen had. Van Uffelen kreeg te maken met aanslagen en bedreigingen. Bij zijn huis, zijn bedrijf en zijn voertuigen gingen regelmatig explosieven af. De loodgieter heeft zelf altijd gezegd dat hij niet wist waarom hij het doelwit was. In België zijn vijf jongeren zwaar gewond geraakt nadat een auto op een inreed. Het gebeurde in het dorpje Zandvliet bij Antwerpen, net over de Nederlandse grens. Het gaat om vijf jongens tussen de 14 en 25 jaar. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De automobilisten zelf raakten licht gewond. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht, zegt de Vlaamse politie. We proberen te achterhalen op welke manier het ongeval is kunnen gebeuren. We hebben natuurlijk al gesproken met de bestuurster van het voertuig, of met een aantal getuigen. Maar om zeker te zijn hebben we ook gevraagd om... een Verkeersinspirer te plaatsen, te sturen. De bevindingen zullen mee toegevoegd worden aan processenbouw en zo kunnen we openlijk achterhalen wat er exact is misgegaan. De politie gaat uit van een ongeluk aan het strand. Met temperaturen zoals vandaag, dat is smeren en keren, maar ook varkens kunnen verbranden en dus is het nodig dat de varkens Jip en Janneke van deze kinderboerderij in Beverwijk worden ingesmeerd. Dat ze dunner. Haar hebben, of minder haren, waardoor ze gewoon sneller verbranden. Ja. En ik zeg altijd, ik ben, ik ben best wel bleek, of ik heb een bleke huid. Ik verbrand snel, maar varkens, die nog, verbranden nog sneller. Nog sneller? Dus ja. is echt noodzakelijk? Ja. En op dit soort dagen maakt de kinderboerderij verder nog een modderbad, zodat de varkens een beetje kunnen afkoelen. Het weer in de westelijke helft neemt de bewolking toe en er kan lokaal een onweersbui vallen. Vannacht is het zwoel. Morgen wordt het land inwaarts ruim 30 graden. In het westen is het minder heet. En in de loop van de dag, vooral in het oosten, kans op een onweersbui. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. Get up out of your rocket chair, grandma. Or rather...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 Servus!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 6.9. Zie FM. Future the music of the past. See I let you Zo'n